Op dit moment onderhandelen in Geneve de Amerikaanse ministers Kerry van Buitenlandse Zaken... en zijn Russische collega Lavrov over Syrië. De Surinaamse president Daisy Bouterse stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het presidentschap. Dat zei hij op de Surinaamse staatsradio. De volgende verkiezingen zijn in 2015. Eerder had Bouterse gezegd dat hij maar één termijn president zou blijven. Dat had hij naar eigen zeggen met zijn gezin afgesproken. Op de radio zei hij toestemming te hebben gekregen van zijn vrouw voor nog een termijn. Verder zei hij zich ervan bewust te zijn dat hij niet al zijn verkiezingsbelofte uit 2010 kan waarmaken. Zo beloofde hij dat er 18.000 volkswoningen bij zouden komen, maar tot nu toe zijn er pas 500 nieuwe woningen gebouwd.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 Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog uh, tot twee uur. En Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP, zit hier ook. Omdat we het over uh, democratie hebben. Het is de dag van de democratie. Uh, die is een uurtje geleden begonnen. Daar gaan ze pas als we allemaal weer wakker worden wat aan doen. In Nederland op verschillende plekken. Er zijn hier en daar ook wat Kamerleden uh, die gaan spreken. Uh, ja, moet maar even gaan, gaan uh, googlen als u daar meer over wilt weten wat er allemaal te doen is. Er was vannacht ook nog de, de nacht van de dictatuur in Den Haag was dat. Dus er wordt veel aandacht besteed aan die democratie... en dat doen wij ook vandaag in Casa Luna. En u mag met ons meepraten, natuurlijk, zoals altijd in het tweede uur. En de vragen die wij bedacht hebben zijn... Heeft u suggesties om de democratie in Nederland te verbeteren? Zou u zelf het heft in eigen hand willen nemen in uw omgeving... bijvoorbeeld door uh, initiatieven te ontplooien... die doet Democratie, waar we het aan het eind van de eerste uur over hadden... althans, van ons deel van het eerste uur. Uh, zou u mee willen doen aan een loterij om in het parlement te komen? Dat is een idee van David van Rijbroek. Dat is misschien, ja, voor sommige mensen misschien wel de enige manier om in het parlement te komen. Dus het kan, het kan toch werken. En uh, ja, wat vindt u van een sterke leider? Want uit onderzoek van Trouw en de Vrije Universiteit... blijkt vandaag dat er steeds meer behoefte is aan een sterke leider. Ook in Nederland. En dat dat zelfs een beetje ten koste mag gaan van de democratie. Bent u ook een voorstander van een uh, sterk leider? Uh, er is uh, over... Ik zag daar net een tweet over. Uh, nee... Zegt Soul 7 Food? Uh, nee, ik weet niet, zou, dat, zou ik dat anders moeten zeggen? Soul 4 Food, zou ik begrijpen, maar Soul 7 Food. Nee, nou ja, goed, maakt niet uit. Nee, liever geen sterke man. Het failliet van de nieuwe politiek dat iedereen maar media geniek moet zijn. Leven de zwakke man, schrijft deze persoon in zijn of haar tweet. En daarboven staat nog een andere tweet van dezelfde persoon. leven de Cohen van deze wereld. Ehm. Um, even kijken of er in de. Ja, in de mail. wordt ook nog gereageerd op die, op die sterke man. Moet ik hem alleen even verversen, volgens mij? Oh ja, sterke leider. Iemand zegt. Wat het hierboven genoemde onderwerp betreft. Ben ik van mening dat wij een sterke leider kunnen missen als kiespijn. De basis van wat de geschiedenis ons leerde. met de heren Hitler, Pol Pot en nog zo wat. van de tuig. dat wij in Europa nooit meer de kans zouden moeten geven. Dus geen sterke leider, volgens deze uh, meneer. Uh, is dat een meneer? Ja. Dat was een meneer Theo Muller, was dat. Ik noem de uh, nummers en alle andere gegevens 0800 1121. Dus 0811 21. als u wilt bellen over al die vragen die ik net stelde. Of eentje, mag ook. Um, mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Dus casaluna.ncv.nl. En dan hebben we nog hekje Casaluna voor de twitteraars. Um, en, uh, even kijken of er nog wat getwitterd wordt. Ja, er zijn wat mensen die... Uh, nou, niet echt inhoudelijk meer. Al, die, mensen die mening geven over deze uitzending. Dus dat is altijd leuk. Vinden we het leuk om te lezen. Maar dat ga ik nu even niet voorlezen. Dus uh, 0811 1121. Casaluna.ncrv.nl En hekje casaluna Um, ja, over die sterke leider hebben we het wel gehad. Over democratie hebben we het ook uitgebreid gehad, net uh, Jasper van Dijk. Maar wat wij nog niet besproken hebben, wat ik eigenlijk wel even had willen bespreken... is een reis die jij gemaakt hebt naar de par parlementen van uh, Tanzania en Ethiopië. Mm -hmm. Waarom was die reis? Dat was um, het jaarlijkse werkbezoek van de commissie Ontwikkelingssamenwerking. En uh, daar zit ik sinds vorig jaar september ook in... En toen is besloten dat we naar uh, Tanzania en Ethiopië zouden gaan. En onderdeel van dat werkbezoek was ook een bezoek aan de beide parlementen van die twee landen. En dat was ontzettend interessant. Uh, want ik was nog niet eerder in een parlement geweest in zo'n Afrikaans land... Um, en um, dat maakt je des te blijer met de democratie die je in Nederland hebt, Want, kan ik je zeggen. Je was niet erg onder de indruk van wat je daar aantrok? Nee, ik denk dat je gerust kan zeggen dat dat nep-democratieën zijn. Laat ik het zo zeggen. Wij waren daar met een delegatie met vijf partijen: PVV, Partij van de Arbeid, VVD, CDA, SP. En wij stelden ons voor daar in het parlement in uh, Ethiopië. En nadat wij dus ons hadden voorgesteld, zei uh, de meneer de voorzitter van het parlement tegenover ons, wij hebben dat niet. Vijf in Ethiopië. Vijf partijen hebben wij niet. Wij hebben één partij. En um, we hebben ook, het was een parlement van zo'n 400 leden. En we hadden, ze hadden één iemand in de oppositie zitten. Eén welgeteld oppositielid. Die maar kreeg, die was wel lid van dezelfde grote partij of Nee, nee, nee. Die, die, die was zijloos. Nee, die was dus lid van een andere partij. Ik weet niet precies welke dat was. Maar ja, dat was heel veelzeggend. Daar, werd, daar hebben we wel een half uur over zitten praten. Want ze wilden heel graag uitleggen hoeveel ruimte dat ene oppositielid kreeg. Dat hij, als hij zou willen, een boek mocht voorlezen in het parlement. Zoveel spreektijd, zoveel ruimte kreeg hij. Maar eh, het was wel eh, leerzaam om te zien dat zij dus eigenlijk ook heel bewust zeiden van... ja, dat hebben wij niet zo'n meer partij. Democratie. Maar waarom één dan? Uh, hoe komt, hoe komt één, één persoon daar dan in? Die ene oppositiefiguur. Uh, uh, nou, wat deze uh, uh, uh, parlementariërs zeiden was... dat de oppositie er niet in slaagde om zich te verenigen. Om een partij te worden. Dat er te veel onderlinge strijd was. Ja, dat is bij ons ook zo. Ja, maar wij hebben dus meer dan tien partijen in de Tweede Kamer. Ja, uh, maar dat zou daar ook kunnen dan. Ja, oké. Okay, maar als je er dus niet in slaagt, als er te veel onderling gedoe is om, uh, om een partij op, op, zeg maar op de lijst, fatsoenlijk op de lijst te krijgen, zodat je erop kan kiezen, dan wordt het heel lastig. Maar je hebt wel gelijk dat ik daar ook wel mijn twijfels bij had van in hoeverre kregen die oppositiepartijen dan een ruimte om campagne te voeren en om van zich te laten horen. Hebben ze daar een sterke leider? In Ethiopië? Um... Ja, dat is, dat is dus, het zijn de facto éénpartijsystemen. In Tanzania was het ook niet heel erg. Uh, er was wel meer. Daar waren meer partijen aanwezig. Maar uh, het, het zijn geen democratieën zoals in West-Europa. Dus echt onvergelijkbaar. Maar de leider. Wat weet je van die leider in Ethiopië? Niet veel. Maar uh, ik weet wel dat hij de touwtjes uh, in Stevig handen heeft. Stevig in handen heeft. Ja, precies. Ja, en waar is ook geïnteresseerd in dat meerpartijenstelsel? Nou. Ja, we hebben ze daar dus wel veel vragen over gesteld. En we hebben ze inderdaad letterlijk uh, gevraagd van... is het mogelijk om kritiek te hebben? Want toen we dus vaststelden dat zij daar als één partij uh, in, dat, in dat parlement zaten... toen vroeg ik aan hun... is het ook mogelijk om dan kritiek te uiten op uh, de regering? En het antwoord was ja, dat is mogelijk, maar dat doen we nooit. <lacht> <lacht> het is niet verstandig. <lacht> kan wel. Heel erg af te raden. Ja. Maar, maar de vraag was, zijn ze ook geïnteresseerd in het Nederlandse systeem? In, in, in dus wat verder doorontwikkelde democratie? Ze hebben met aandacht geluisterd. Uh, we hebben ook daar onderling een debat zitten voeren... met mijn VVD-collega over wat een goed handelsbeleid zou zijn... wat een goed ontwikkelingsbeleid zou zijn. Een debat waar die mensen bij zaten? Ja, ja, ja, ja. En, uh, uh, dat hebben ze met belangstelling gade geslagen. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat zo'n bezoek is dan een uur... dan oh ja. moet je weer door naar het volgende bezoek. Dus je krijgt er niet heel veel kans om ik daar... weinig te... collega's uitgebreid gesproken daar. Precies. We gaan even naar Gerrit aan de telefoon. Goeiedag. dag. Hallo Gerrit. Ja, ik, uh, ik vraag me af in hoeverre dat je in Nederland soms nog wel kunt praten van een democratie. Waarom vraag ik bedoel, je, dat je, hebt, je je dat af? Je hebt uh, op een gegeven moment een uh, stukje, praat, natuurlijk met kiesrecht en zo, dat je keuzes kunt maken in een partij. Alleen, ja, de uh, partijen die kunnen nooit op een gegeven moment uh, fatsoenlijk regeren zonder eerst te, door middel van koelhandel natuurlijk uh, be bepaalde punten op een gegeven moment toch weer weg te, te geven. Maar is dat niet juist democratie? Uh, ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Ik bedoel, aan de andere kant is het zo, van als je kritiek uit op bepaalde overheidsinstellingen, uh, dat dan op een gegeven moment je kritiek niet gehoord mag worden... En dat ze proberen om van alles in de doofpot te stoppen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Waar doe je nu ik op dan? Mijn... Nou ja, ik heb uh, zelf nogal wat problemen gehad uh, met de politie, nog steeds. Die hebben onder andere mijn bedrijf kapot gemaakt. Uh, nooit geen excuses van gekomen. Ik ben al drieënhalf jaar met ze aan het, uh, aan het strijden. Met, met wie ben je aan het uh, strijden? Politici? Of met po de politie. Politie? Ja, een overheidsinstelling. En, wat, en wat, wat doet de politie ja, doet dan? Er is dus ook niks mee. Het, het lijkt wel of dat werkt volgens een politiestaatsysteem. Maar wat doet de politie uh, met een bedrijf dan? Klachten, de onafhankelijke klachtencommissie hoort je niet, noem maar op. Dus uiteindelijk denk ik van, in hoeverre wordt er niet heel veel bepaald door bepaalde overheidsinstellingen. En uiteindelijk wordt er helemaal niet naar de burger geluisterd. Ja. Maar mag ik daar even over vragen? Wat, wat, wat, wat, wat voor bedrijf maakt de politie nou kapot? Nou, de politie heeft, uh, ik had een hoveniersbedrijf en die heeft uh, politie door middel van uh, een uh, tendentieus persbericht, uh, heeft die gezorgd dat ik zoveel vaste klanten verloren ben dat uh, ja, mijn bedrijf te ziel is gegaan. Ik, ik, ik begrijp daar niks van, een hoveniersbedrijf, een hennepkwekerij of? Uh... Nou, dat, uh, ze hebben een inval gedaan op verdenking van een hennepkwekerij Hier. En, die heb, en die hebben ze niet gevonden, want die was er niet. Ja. Uh, ik had uh, wel een vos zitten die ik met de hand gebracht had, omdat ik die gered had van hongerdood. Ja. Yeah. En uh, de politie heeft dus een persbericht naar buiten gebracht met als uh, kop te boven hennepkwekerij leidt naar vos. En er stond wel in het stukje dat er op een gegeven moment geen vos aangetroffen was. Of uh, geen hennep was aangetroffen, maar uh, -vos. Ja, al mijn vaste klanten wisten dat ik die vos had. Dus ja, op een gegeven moment, uh, de straatnaam stond erin, de woonplaats stond erin. Ja, en dan heb je een hoop mensen die dan zoiets hebben van ja, maar we rook is vuur en de politie zal niet zomaar uh, een inval gedaan hebben. Nou, dat ja. is wel heel ernstig ja. En, en jij zegt dan kon je je kunt nergens verhaal halen? Nee, ik heb uh, tot uh, viermaal klachten ingediend bij de politie. Ja. En die worden dan door de politie uh, soms de hoofdklachten niet eens benoemd naar de onafhankelijke klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie heeft mij in geen van de gevallen willen horen. Ja. Uh, er zijn zoveel dingen inmiddels, voorgevallen tussen mij en de politie, dat uh, ja, uh, ik uh, ook niks meer met de politie kan eigenlijk en de politie niks, niks meer met mij kan. Hmm. Maar ja, ik heb gewoon het idee van dat, uh, dat de overheid uh, instellingen op, op zo'n punt dan ook gewoon zeggen van nou ja, weet je wat, wij stoppen zelf alles in de doofpot en we maken het gewoon onmogelijk om op een gegeven moment voor de burger... Om op een gegeven moment uh, op een fatsoenlijke manier kritiek te kunnen uiten. Ja, en, en door deze persoonlijke ervaring heb je het gevoel dat de democratie in Nederland niet zo goed werkt. Nee. Nee, ik heb het idee van dat op een gegeven moment er uh, dan op een gegeven moment ook een fatsoenlijke, normale manier van discussie zou moeten zijn. En ik heb maar, ook wel eens geprobeerd om op een gegeven moment via de media aandacht te krijgen voor mijn zaak. En dan zeggen ze van ja, het is niet actueel genoeg, want uh, ja, uh, het is veel te veel onderzoek. Pas als er echt iets gebeurt wat, waar we direct op in kunnen springen, dan uh, is het uh, voor ons interessant. Ja, Jasper wil nou ja. het zeggen. Jasper van Dijk. Nou ja, ik vroeg me af, als de politie u valselijk beschuldigt van het hebben van een hennepkwekerij. Dan, uh, en ze hebben dat dus nooit kunnen bewijzen, want ik ken de situatie verder niet dan heeft u volgens mij uh, juridisch gezien wel een goed punt. Dus dan uh, moet u misschien niet in de Tweede Kamer zijn, maar wel bij de rechter. Heeft u dat al geprobeerd? Nou, het probleem is, ze hebben in het stukje... hebben ze wel gezet dat er geen hennep is aangetroffen. Alleen ze hebben dus wel op een gegeven moment... in de, de titel gezegd van hennepkwekerij leidt naar vos. En er stond wel in dat er geen hennep was aangetroffen. Dus in principe... Uh, is het persbericht heel tendentieus opgezet. Uh, ja. Als ze hadden gezegd van uh, we hebben een vos aangetroffen, dan had dat voor mij geen enkel invloed gehad, want ik wisten al mijn vaste klanten. Ja, ja. Maar ah. omdat hun dus die vos aangetroffen hebben, omdat ze een inval gedaan hadden op verdenking van een kwekerij, kwamen ze bij die vos ja. terecht. Wat, wat doet u nu eigenlijk? Uh, het gaat met mijn geestelijk niet zo, uh, zo goed. En ik heb uh, ondanks dat ik geen arbeidsverplichting heb vanwege mijn geestelijke toestand, heb ik wel een nulurencontract. contract, dus als ik een goede dag heb, dan denk ik af en toe een keer. Hm. Veel sterkte? En, uh, wat? Sterkte. Veel sterkte. Dank je. Dank u wel voor het bellen. Ja. Dag. Uh, we gaan even naar Frederik. Ben ik? Wat zegt u? Kan zijn dat het een vergissing is. Ik. Uh, Kijk, Dammes. Oh. Ben ik met u in contact? U, dat uh, sowieso. De, de, we, ja. hoe, wat is uw uh, naam, zei u? Uh, Dammes, om hetzelfde. Ik. Uh, ik denk dat dat dan een vergissing is, maar ik moest even wachten en ik zou dan in gesprek met u komen. Te... Ja, dan nou heeft u geluk, hoeft u minder lang te wachten. Ja, oké. Okay. Nou, het gaat mij nu om de democratie en de sterke man, maar uh, we zien de democratie juist ja, uh, mooi werken, want het gaat natuurlijk over de machtsverhouding tussen kabinet en parlement. En het kabinet is natuurlijk, uh, of het uh, kabinet en ministers, die zijn verschillend. En de machtsverhouding in het parlement zijn natuurlijk ook verschillend. Ik versta u niet. Wat zegt u? Oh, de, de ministers zijn. Nou, de ministers, laat we zeggen, in het kabinet, de ministers, ja. die zijn natuurlijk verschillend, maar die zijn met elkaar overeens. Maar zeggen, in dit geval, Partij van de Arbeid en het PVD, die zijn met elkaar eens over een wetsontwerp die ze voorstellen. Maar ja, ze niet. En dan zegt de Kamer, uh, ik ben het niet mee eens, die probeerde dat terug te sturen, mijn motie bij die Kamer. Maar dan kan de, uh, het kabinet, de ministers kunnen zeggen, onaanvaardbaar. Dat is een machtsmiddel. Dat wordt gebruikt in een de democratie. En dan, dan moet dus de, de Kamer moet beslissen. Die, die is niet zo machtig. Of ze wel of niet uh, daarop ingaan. En of ze het kabinet laten vallen. Dus die, wat je nu ziet gebeuren eigenlijk. Is gewoon een heel. Uh, dit is de democratie in, uh, in werking. Mm -hmm. En wat ik natuurlijk ook nog wel. Uh, wat ik wel zie gebeuren is. Ik heb nu al een paar keer op de andere zenders gehoord. Het Duitse. Uh, het Duitse uh, het ding is, de uh, agenda 2010, onderschreven. De socialisten die hebben het dus gemaakt dat Duitsland nu uh, mini-jobs hebben en allerlei dingen. En 8 miljoen mensen onder de. Maar ik, wacht, ik, ik beg ja? begin het raad een beetje kwijt te raken. Oké, okay, sorry. Ja. Ja, nou, ik nee, maar dus want ik wil graag even, want u had het over de ministers die uh, zaken van, het parlement, van, van, van de Tweede Kamer kunnen weigeren. Dat kan, uiteindelijk kan dat. Natuurlijk niet. Ja, nee, het is andersom. Wacht, even, we gaan even Jasper van Dijk aan het woord ja, Als u ja. bedoelt dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in dit geval uh, de mogelijkheid hebben om voorstellen van de, het kabinet nee, tegen te nee. houden... Mag je onderbreken? De Eerste Kamer moet sowieso kijken. Die moet kijken of het niet de waan van de dag is en terugsturen. Ja. Maar nou gewoon in het zelf, zelfs, jullie kunnen toch ook praten toch ook met elkaar? Met de, het kabinet moet zich toch verantwoorden? Zeker. Ik zie toch Rutte en dingen staan en dan komen uh, de, de PS, uh, jouw partij en... Uh, en uh, maar wacht oh, even, ja. ma maar ik, ik begrijp, maakt u even het punt, anders dan, uh, gaat het te lang nou, duren. ik wil zeggen het is dat, uh, dat juist het gekibbel wat je meent te horen... in werkelijkheid, de democratie en het parlement in werking is. En dat dat gewoon heel goed is, dat moet uitgelegd worden. Ja. Er is helemaal geen uh, uh, puinloop of chaos aan de gang. Dus het gaat goed, zegt u. We hebben geen behoefte aan een sterke man. Houden zoals het gaat zoals het gaat en de sterke man, dat is Hitler. Ja, maar die hebben wel, die we, die we gehad. Nee, die krijgen we nu weer terug. Die omweg. Oh, nou, dan gaan we naar dan... een sterke man, vraagt. Oh, zo bedoelt u? ja. ja, ja dan ja. krijgen we een, een type als Hitler terug. Ik ja. dank u wel voor het bellen. Oké, okay. dag. dag. Goeienacht, Jasper. Ik wil daar wel wat op zeggen, want die meneer heeft wel een punt... Uh, als hij zegt van ja, de democratie in Nederland is meer dan ooit in werking... doordat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En eh, dat is waar. Eh, kijk, vergelijk het met een dichtgetimmerd regeerakkoord... zoals we dat hadden in de jaren negentig. Een dikke meerderheid in de Tweede Kamer. Een dikke meerderheid in de Eerste Kamer. Daar was niet zoveel te halen voor de oppositie. Ja. Dat is nu heel anders. Nu moet alles onderhandeld worden. Nu moet alles onderhandeld worden. Ik denk dat die meneer dat ook bedoelde. Hè. Dus dat is de democratie die leeft als geen ander. De prijs is wel dat er dus ook heel veel onderhandeld wordt. En dat we elke week in de krant lezen over nieuwe akkoorden die gesloten zijn. In achterkamertjes. Nieuwe deals die gesloten worden, pensioenakkoord wel of niet... door de Eerste Kamer heen. Dus uh, dat, is, dat zijn twee zijden van de munt, zoals het zo mooi heet. Uh, maar ik vind het wel goed dat er nu echt... Uh, de oppositie heeft een hele reële rol in de democratie. Ja, maar de rol van de Eerste Kamer, nu we het daar toch over hebben... gaat wel veranderen. Hè? Want de Eerste Kamer is er in principe om wetgeving te toetsen... en te kijken of het allemaal goed gegaan is. En die mogen dan zeggen, dit kan wel of dit kan niet. Maar ze kunnen daar verder niks aan veranderen. Maar tegenwoordig is het zo dat ze toch een beetje mee gaan praten... dat ministers toezeggingen gaan doen... dat er toch op een bepaalde manier met een wet wordt omgegaan. Dus de rol van Eerste Kamerleden verandert. En is dat een goede zaak of niet? Weet je, ik... Um ik geloof dat niet zo. Volgens mij is die dat eerste... Geloof je dat geloof niet? ...dat de Eerste Kamer tegenwoordig een meer politieke rol zou hebben. Want de Eerste Kamer is altijd politiek geweest. Het zijn namelijk gewoon politici die daarin zitten. Je kan wel zeggen dat... De... Maar ze konden ja of nee zeggen. Ze konden niet verder die wetten gaan beïnvloeden of veranderen. Ja, maar dat is nog steeds zo. Ja, alleen in de praktijk zijn ze volgens mij wel meer betrokken bij het maken van maar wetten. Maar dat komt omdat het kabinet geen meerderheid ja, heeft. Ja, maar dat dus betekent wel dat het verandert. Bedelt het nu um, om steun bij andere partijen? Is het bedelen? Ja, klinkt, als je ziet... Klinkt, klinkt een ja, beetje negatief, vind ik. Ja, beetje. nou ja, nee, maar goed, het is gewoon... Um, kijk... Om nou te zeggen, zoals Wintjes van de week deed bij Buitenhof... Hè, die zegt van het moet geen spelletje worden... en de oppositie moet niet wetten gaan wegstemmen... omdat ze toevallig niet in de regering zitten. Ik vind dat heel merkwaardig. Want de coalitie die, uh, speelt net zo goed een spel in die zin. Want die steunt het kabinet per definitie. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. uh, Je moet gewoon een afweging maken. En dat is in de Eerste Kamer... Uh, Net zo goed een politieke afweging. Vinden wij dit een deugdelijke wet ja. die wij goed vinden voor het land? Ja of nee? Dat is de eindvraag die ook de Eerste Kamer zich moet stellen. En het is heel lastig om daar nou een onderscheid te gaan maken tussen een technische beoordeling van een wet of een politieke beoordeling van een wet. Maar, maar ik heb het gevoel dat het steeds meer een politieke beoordeling wordt. En dat daar ook steeds meer over onderhandeld wordt. Ja, maar dat is dus ook niet zo verkeerd, denk ik. Want een, een technische maar niet, beoordeling. Dat is oorspronkelijk niet de taak van de Eerste Kamer. Ja, waar staat dat? Weet ik veel waar het <laughs> precies staat, maar het staat er wel. Dat weet ik zeker. Nee, dat staat nergens. Dat is een gegroeide, dat zou een gegroeide gewoonte zijn geworden. Uh, omdat, denk ik, die Eerste Kamer altijd zo copy-paste... hetzelfde is als die Tweede Kamer. Maar nu is dat anders. De Eerste Kamer heeft uh, het kabinet geen meerderheid... en dus is de oppositie ineens veel interessanter. Goed, dat is goed voor de democratie. We hebben uh, Frederik, die ik net al aangekondigd heb... als het goed is, ja. nu aan de telefoon. Frederik? Ja, hier is hij. Hallo. Goeden goedenavond. Um, ik uh, had eigenlijk willen vragen of een van u beiden... Een uh, van jullie, jullie beiden. Uh, het Zwitserse democratische systeem goed kent. Hmm, go goed zou ik niet durven zeggen. Maar... ja, het gaat daar over referenda. Want, hè? want anders zou ik een beetje te lang moeten uithalen. Want het is uh, toch zo wezenlijk anders. als in de, de rest van alle West-Europese landen. Het is een heel groot verschil. Ja, maar zeg het toch maar even en iets meer is, over. Ik het weet het dat er is, een, een directere het is een democratie in is. in die richting. ...dat, uh, zeggen we maar, alle grotere partijen... ...zijn steeds weer in de regering vertegenwoordigd. Proportioneel. In Zwitserland is dat? Ja, ja, ja. En uh, iedere keer, wanneer dat al meer een verkiezing is, verkiezing is geweest... Uh, uh, ...dus een grotere verkiezing, want men stemt over heel, heel veel dingen af, sowieso... Dat, weet, dat weten de meeste mensen wel in Europa, maar mm -hmm. uh, wanneer er een normale verkiezing, net zoals hier in Nederland, is geweest, uh, ...dan uh, komt er weer een bepaalde rotatie tot stand. En uh, daar worden de ministers van de eh, genoemd. Uh, en die, uh, dan moeten er dan één uit of er komt er een nieuwe in enzovoort. En uh, het systeem op zich is... Uh, ik moet zeggen, ik heb daar 45 jaar gewerkt. Mijn vrouw was uit dus uh, Zurich En uh, ik heb eigenlijk, eigenlijk altijd ook meegestemd, kan ik zeggen. Alhoewel ik altijd Nederland, Nederlander ben geweest, Ik woon niet sinds april weer hier omdat ik weduwe, weduwe geworden ben. Hmm. Maar dat is terzijde. Maar in ieder geval, het systeem op zich... heeft het enige nadeel dat het langzaam is. Maar... Verder van de rest uh, hoor je het, het volk eigenlijk zelden moren, want uh, men is vertegenwoordigd. Uh, en men is zich zeer sterk bewust dat men die regering gekozen heeft. Dus u zegt, in Zwitserland is, uh, is het bij elke regering zo dat de grote partijen daarin vertegenwoordigd zijn. Ja. En als je wat groter bent geworden, krijg je iets meer ministers of ministerposten ja, bij. En, ja, en anders dan ja. gaat er wat vanaf. En, en daar um, is men tevreden over, maar het gaat langzaam, zegt u. Wat, wat bedoelt u uh, daarmee? Langzaam gaat het daarom omdat de soeverein uiteindelijk weer het volk is. Wanneer... Uh, zeg maar hier, in, in, uh, wanneer de koning nu werkelijk uh, zou kunnen ondertekenen en dan was het geldig. Maar uh, niet het systeem was dat hij moet eigenlijk wel ondertekenen. Niet, maar, maar dat hij dan werkelijk de soeverein zou zijn. Uh, zo is het uh, in Zwitserland werkelijk. Het volk moet uiteindelijk de wetten werkelijk afzeggen. U moet werkelijk zeggen ja dit is oké, okay. en dan... dus die hele wetsvoorstellen... die komen voor het volk... en die worden door het volk uiteindelijk... wordt er ja of nee tegengezegd. Bij iedere wet die aangenomen ja genomen wanneer het nee heet tegen een wetsvoorstel... en dat is door de Eerste en de Tweede Kamer gegaan... ik noem het maar even zo... maar er zijn ook twee kamers... wanneer dat zo gegaan is... en beide hebben ja gezegd... dan komt dat wetsvoorstel... voor het volk. En dan moet het volk... Uh, moet uh, de, in de meerderheid van volk om stemden, uh, stenden, dat zijn dan de kantons... moet uh, ja daarvoor zeggen, voor uh, een derde de stenden. Ja. En, en dat geldt voor elke wet die aangenomen wordt? Dat geldt voor alle belangrijke wetten. Niet voor wetten uh, of de om Amsterdam een ring moet... of om Zurich ring moet, of wat dan ook. Ja. Dat doen de Turken dan weer zelf. Die gaan daar weer over stemmen. En wat zijn uh, belangrijke wetten dan? Nou... Uh, uh, zeg maar, wetten die eigenlijk landelijk zijn, die het hele land aangaan. Oké. Okay. Want uh, het is net, als, net zoals, zeg maar, in de Verenigde Staten zijn de, uh, of ook in Duitsland, zijn de, de die die zijn vrij, uh, hebben ook nog vrij veel zelf te zeggen. Ja, ja. Even, even naar Jasper van Dijk. Wat ja, is, nou, één, oh, één klein punt oh, nog, dat ja, is de president, want jullie hadden het net over een, een belangrijk punt, eventueel dat een, een sterke man er moest komen. In Zwitserland is het zo dat één jaar, zeg maar er zijn zeven boendesrijden... en daar, die zijn dan uh, uh, verdeeld over die partijen, of beter gezegd die partijen die be bepalen samen... die grotere partijen, wie die zeven boendesrijden zijn, daar wordt over afgestemd. En iedere boendesraad wordt ieder jaar, maar voor één jaar, uh, uh, toenersgemeest, dus per, per, uh, uh, op zijn beurt. Een keer president. Dus, of presidenten, uh, want er zijn uh, nu ook uh, van de zeven zijn het de vier vrouwen. Oké. Okay. Ja, maar het is, uh, dat is maar één jaar en dat is een, een puur representatieve, representatieve rol. Oké, okay. nou even Jasper van Dijk. Ja, nou ik wilde een vraag stellen, want ik weet dat Zwitserland inderdaad een levendige democratie heeft... omdat er veel referenda worden gehouden, wat u ook vertelt. He, dus het volk kan vaak meestemmen uh, over dat soort zaken. Maar ik herinner kan... me ook nog, ik dacht een jaar of twee geleden, dat er in Zwitserland een referendum werd gehouden over minaretten. En dat is ja. toen weggestemd door het volk. Vond u dat nou een mooi voorbeeld van een referendum? Uh, dat was een referendum. Dat was geen wetsvoorstel. Uh, dat is uit een, uit een uh, kanton uh, gekomen... dat uh, uh, op een bepaalde plaats wilden ze geen minaretten hebben. Er zijn uh, in verschillende andere kantons zijn wel minaretten... En daar wilden ze geen middag hebben. Nou, en dat is uh, daartegen gestemd. Uh, in principe uh, uh, kan het dan wel zo zijn dat uiteindelijk, wanneer het kanton zelf daarvoor zou geweest zijn, uh, dat het verder hoger op gaat, net zoals in een rechtszaak, uh, uh, dan dat uiteindelijk over zo'n principeel uh, geval dat men zegt, uh, oké, okay, uh, nu moet, willen we dat landelijk regelen. Uh, Want wat, dat is, is er, wat is er hoger dan de hele bevolking? Nou, de, het hoogste van de bevolking is, is de, uh, op het, zeg maar, uh, uh, formeel... Uh, hebben wij hier de koning die de hoogste is, maar <laughs> in principe is dat de minister-president of, of uh, ja, hoe je het maar wilt, wilt zeggen, wie operatief ja. eigenlijk is. Maar het, als, het, is, als het volk gesproken heeft... Zelf... Gespro... Frederik, mag even... Als het volk ja. gesproken heeft, kan dat toch nog weer veranderd worden? Uh, als, een, als in het kanton, zeg maar, je, je kunt in de stad iets afstemmen. Uh, dan kan een referendum in de stad geweest zijn. Dan kan het uh, uh, ...het kanton waar die stad in ligt... ...kan zeggen... Uh, ...in de meerderheid van kanton is het eigenlijk niet mee eens dat dat zo is. Wij willen het kantonaal regelen, dus uh, provinciaal regelen. Oké, okay. maar... Ja, en, en, en dan jij... kan dat zo. Maar wanneer het land er niet mee eens is... ...dan kan een referendum, hmm. en dat heeft veel meer stemmen daarvoor nodig... ...voor het land komen, en dan wordt dat landelijk afgestemd. Dus ook als iets in een, en, ka in een kanton... Moet het over het hele land, maar dat heeft consequenties voor alle uh, kantonen, uh, dus uh, alle, alle uh, provincies. Uh, uh, daar moet het dan ook zo doorgevoerd worden. Maar Jasper. Of het ja, aangenomen of niet aangenomen wordt. Ja, Frederik, maar, even... Ik wil even, even nee, nee Frederik, even... Frederik. Oh, Frederik. Wordt, Frederik het wordt, mag ik even... Uh, ik wil even Nee, Jasper. Want uh, uh, ik wil even vragen. Want jij noemt dat voorbeeld van die minoretten. Minaretten? Nee, heb ik niet genoemd. Nee, Jasper. Uh, en, ah, um, so ja. <laughs> uh, maar dat noem jij uh, om aan te geven dat het niet goed is om alles aan het volk over te laten? Of, ja. Waarom? Uh, dat is waar, want wij, wij hebben daar ook vaak discussies over in de fractie... van wanneer ben je nou voor een referendum en wanneer niet. We hebben natuurlijk in Nederland het be bekende referendum... over de Europese Grondwet gehad in 2005. Daar waren wij groot voorstander van... omdat dat om een fundamentele wijziging ging. Een verdragswijziging die invloed had op de manier waarop Nederland werd ingericht. Maar vervolgens hebben we de vraag gesteld... zijn we dan vaker voor referenda... en onder welke voorwaarden zijn we voor een referendum? En toen hebben we bedacht van nee... we zijn er niet voor om voor elk wissewasje... dus een minaret bijvoorbeeld... een referendum te organiseren. Het moet wel een substantiële keuze zijn. Dus ja. bijvoorbeeld als het gaat om verdragswijzigingen... Ja. die vanuit Brussel komen... dan vinden wij een referendum legitiem. Nee... Dit, dit was hier over, over deze minaret. Dat was uh, een referendum wat op heel kleine schaal eigenlijk uh, plaatsvond. Dat was in een stadje en die wilde daar geen minaret hebben. Ja. En uh, dat, dat uh, strookt niet met het feit dat er wel kerken mogen zijn... en wel synagoges mogen zijn enzovoort. Uh, dus uh, automatisch, toen die stad wel tegen gestemd had... Uh, dus dat was een klein referendum eigenlijk. Dan heb je ook niet zoveel uh, onder uh, handtekeningen nodig. Uh, maar toen, toen dat dan uh, in principe af afgewezen werd... dat strookt eigenlijk niet met de wetten uh, die, die uh, zeg maar mensenrechten... want dat heeft Zwitserland ook ondertekend enzovoort. Dus je kunt dan hogerop gaan, niet? En, ja. en dan, nee, dan nee, heb nee, maar je dat is, dat, dat, dat, dat afgewezen afge afge uh, ja. wordt. Ja, ik dank je wel voor het bellen. En voor de over dit dan. Dankjewel. Opzitter hoor. Dag. Dag. Even kijken, er is hier getweet en getwitterd. Um, en Job de Pas schrijft... Uh, 50 lege zetels... Uh, vervolg. Uh, wacht even, waar begint die? 50 lege zetels, voordeel beter bewustzijn van gebrekkige democratie... en dreiging die daarvan uitgaat. Dus hij zegt: Je moet in de Kamer gewoon 50 lege stoelen neerzetten. En dan weten we dat er door heel veel mensen. Oh ja, dat zei hij daarvoor, ja. Een derde stemt gewoonlijk niet. Oh je, ik begin met het tweede deel. Een derde stemt gewoonlijk niet. Geef, ja, ja. gewo gewoonlijk niet. Geef hen uh, hun 50 zetels en houd deze leeg. Veel voordelen. Onze non-democratie is dan goed zichtbaar. En dan het vervolg: 50 lege zetels. Voordeel: beter bewustzijn van gebrekkige democratie en dreiging die daarvan uitgaat. Ja, ik snap het punt wel. Uh, overigens hangt het er wel vanaf welke uh, verkiezingen je bedoelt. Want de Tweede Kamerverkiezingen hebben nog altijd zo'n opkomst... van ongeveer 75 tot 80 procent. Dus dat zijn geen 50 lege zetels. Gemeenteraadsverkiezingen zijn ongeveer 60 procent de opkomst. En de Europese verkiezingen zijn ongeveer 40, 45 procent. Ja. En daar heb je wel inderdaad een legitimatieprobleem natuurlijk. Want als minder dan de helft van de bevolking stemt dan wordt het wel lastig. En dat brengt ons op het interessante onderwerp van de Europese democratie. Want er komen natuurlijk ook Europese verkiezingen aan binnenkort. Dan heeft Nederland 25 zetels in het Europese parlement van 750 zetels te verdelen. En um, dat maakt dat het natuurlijk prachtig is. Verkiezingen, campagne, al die partijen gaan uh, weer de straat op. Maar je moet je wel bedenken dat de, de invloed van Nederland niet groot is in Brussel. Nog los van het feit maar dat er uh, 28 landen zijn. Maar waarom landen hier eigenlijk? Is dat hier <laughs> eigenlijk? Nou ja, nee, het punt van, dus van die lege stoelen. Want dat is altijd met een daar, blanco dus, ja, maar stem. Maar de, de Europese verkiezingen daar hoeveel, doen daar, hoeveel mensen doen daar? 40, 45 procent. Ja. Maar goed, dat is dan, als je het niet wil, je hoeft niet. We hebben geen stemplicht hier. Of zou dat beter zijn? Nou, een stemplicht gaat ver. Maar ik vind het recht om te stemmen... de mogelijkheid om te stemmen die je hebt... daar moet je wel bewust van zijn. En dan kom je op het onderwijs. Ja, nee, maar het bedoel, ik... je, kunt, je kunt de Europese politiek toch niet verwijten... Uh, niet, niet per se, in ieder geval niet direct... dat er niet uh, gestemd wordt. Of dat mensen niet gaan, gaan stemmen. En er ja, is toch nee, geen reden om het, om het dan maar niet te doen? Ja. Ik, ik voer heel vaak debatten met, met andere partijen, bijvoorbeeld D66... en die zegt, ja, er moet meer macht en invloed naar Brussel. Want daar is het Europees parlement en dat is dan de Europese democratie. En dan zeg ik, ja, maar wacht even, niet meer dan de helft... minder dan de helft van de Nederlanders stemt daarvoor. En uh, daar hebben we het dus over een parlement van 750 leden. Hoeveel ken je er eigenlijk? Je, kan iemand meer dan ja, drie... Ja, maar goed, wij, wij stemmen over die 25 leden die we wel kennen. Ja, goed, maar uh, het is bedriegelijk om te zeggen dat die 25 leden dus iets kunnen bepalen over uh, de, uh, de rol en de invloed die Nederland heeft uh, in, in, in Brussel. Althans, dat kunnen ze wel, maar die invloed is dus niet zo groot. Nee, maar toen de SP begon hadden jullie twee zetels, dan ben je ook niet zo groot en dan... Ja, als mensen gezegd hadden van, nou ga dan maar weg... want je bent maar met z'n tweeën, dat hadden jullie ook niet leuk gevonden. Ja, maar het is een ander, ander punt wat je er nu doorheen haalt. Het gaat mij om, het, om de legitimatie van de landelijke politiek... en de Europese politiek. De, de herkenbaarheid, het draagvlak voor de Tweede Kamer is vele malen groter dan het draagvlak voor de, het Europees Parlement. Dat merk je al aan de opkomst. Daar hebben ja. het net over gehad. Daarnaast de herkenbaarheid. Een Nederlands parlementariër is, uh, staat veel dichter bij zijn lidstaat, Nederland, dan een Europees parlementariër. Ja, en een gemeenteraadslid staat nog dichterbij. Zo is het. Zo maar ja, is ja dat het. is een beetje een topografische wet. Ja, maar dat is wel essentieel, maar, maar dat, denk ik. Wil je, dat wil toch niet zeggen dat je het moet afschaffen? Uh, nee, maar dat wil wel zeggen dat je heel erg zorgvuldig moet zijn... met die zaken die je afdraagt aan Brussel. Want, ja, maar um, dat is een heel ander verhaal. Nee, dat is een essentiële discussie. Ja, dat snap ik wel, maar niet voor vanavond. Oh. We gaan even nee, naar ben streng. We gaan even naar de volgende beller. Het gaat over democratie, hè? Het is de dag van de democratie. Dat is toch een essentieel onderwerp, dit? Ja, maar... Ik probeer het zo'n beetje van de partijpolitiek <laughs> af te houden. En, en gewoon te kijken naar hoe democratie werkt. En dit was toch weer neigde een beetje... Europese een democratie, van de SP gemeenteraad, Tweede Kamers. Allemaal democratie. Het, allemaal belangrijk, dus het gaat ja. niet over stokpaardjes. Het gaat over waar wil jij democratie bij voorkeur hebben. Dat heet subsidiariteit. Hè. Op zo'n laag mogelijk niveau. Gemeenteraad is ja. natuurlijk het meest dichtbij. Want de gemeenteraden krijgen nu meer te doen. Krijgen meer ja. taken. Dat is dus goed. Niet per definitie, want het uh, uh, maakt ook dat gemeentes onderling van elkaar gaan verschillen. Op het moment dat jij zegt, de gezondheidszorg kan wel... Ja, maar als je dat doortrekt naar Europa... dan is het goed dat landen zo min mogelijk van elkaar verschillen. Ja, ja, ja heel, heel, gevat, heel gevat, maar dan <lacht> heb je weer het draagvlakprobleem. Precies, maar dat gaan we <lacht> allemaal niet oplossen vanavond. Uh, 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Casaluna.ncv.nl is het mailadres. En hekje Casaluna voor de twitteraars. En ja, we hebben het dus over democratie. Heeft u suggesties om de democratie in Nederland te verbeteren? Zou u het zelf, uh, zelf het heft in de eigen hand willen nemen? In uw omgeving, die democratie waar we het over hadden. Zou u mee willen doen, nou, daar heeft niemand zich voor aangemeld trouwens. Aan een loterij om in het parlement te komen. En wat vindt u van een sterke leider? Daar wordt misschien wat meest op gereageerd. Zijn we daaraan toe? Uh, wat schrijft iemand nog? Uh, alsjeblieft niet. Uh, circa 17 miljoen sterke leiders in Nederland. Um, en dan heeft iemand het erover. Jullie hebben het over sterke man. via Twitter, uh, Retje Roy, is dat waarom geen sterke vrouw als in Duitsland? En aan de telefoon hebben wij nu Willem. Ja. Met als het goed is suggesties ter verbetering van de democratie. Ja, ik, uh, ik heb met interesse naar jullie programma geluisterd. En uh, ik denk dat ik een paar suggesties, uh, nuttige suggesties heb... om uh, democ democratie te versterken in Nederland. En uh, nummer één is... Uh, voer een kiesdrempel in van 5%, net als in Duitsland. Dan is alle gefriemelande marge is weg. En wat, wat, wat verbetert dat aan de democratie? Uh, dan krijg je in ieder geval uh, een, een paar grote lijnen die uh, ongeveer hetzelfde vertellen, want zo blijft het toch. En dat zowel op nationaal als lokaal niveau, en lokaal niveau is misschien nog wel... Was sterker dan uh, nationaal niveau. Maar je bent van het gezeur van uh, Partij van de Dieren enzovoort. Uh, <lacht> bij af. Uh, want je. En dat ver, ver, uh, vergoedt de democratie. Uh, want je krijgt een paar partijen. Die, die zegt met centrale thema's bezig kunnen houden in plaats van geklummelen in de marge. Maar wacht even, Willem. Dat is mijn we... eerste punt. Hè? Ja, maar mag ik daar even wat over zeggen? Ja, maar gerust, maar ik Want... zou nog... Ja, Eens nee, dat maar. komt zo meteen. Maar democratie betekent ook dat we allemaal iets anders mogen vinden. En er zijn ja, mensen is, die de, de dierenpartij... Wacht, wacht, wacht even, er zijn mensen die de dierenpartij geen geneuzelpartij vinden... die nee, het heel belangrijk is, vinden dat het welzijn van dieren uh, bevorderd helemaal wordt. Helemaal ben helemaal mee eens. Maar wie bepaalt dan wat geneuzel is? Nou, kijk, de mensen die meerderheid krijgen... bij wijze van of het nou 5 of 10 procent is, het zal maar worst zijn... maar mensen die dus niet genoeg te vertellen hebben... om boven een bepaald niveau uit te komen... die moeten dus de rest niet tegenhouden. En dat gebeurt op het ogenblik wel. En dat, uh, dat hoort niet. In een democratie hoor je met elkaar zeker, in een democratie is het onze, hoor je vooruit te gaan en niet stil te blijven staan. Oké, okay, Willem, die andere punten komen nog. Ik laat even Jasper van Dijk hierop reageren. Ik ben wel benieuwd wat u stemt zelf. Maar, en, en kunt u nog toelichten uh, op welke manier dan die kleinere partijen... zoals de Partij voor de Dieren of 50 of de SGP... Nou, 50PLUS in, is niet zo klein hoor. 50 heeft twee zetels, net als de Partij ja, voor de Dieren. Straks uh, wordt het anders als jullie niet oppassen. Ja, I maar in de peilingen <laughs> de, daar geloven ze bij de SP niet in. Hè? Nee, nee, <laughs> de, dus we, <laughs> sinds vorig jaar zijn <laughs> ze daarmee opgehouden. Maar de SP heeft wel vaker verkeer gehad. Maar wat, wat mij, mij belangrijk is... ...dat een aantal mensen die kunnen blijven neuzelen... ...in de marge, marge de boel ophouden... ...in plaats van dat we ons land verder helpen. Ja, toch nog, even, toch nog even Jasper, wat vind je daarvan? Even los van de partij waar die meneer op staat. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het juist goed dat... Willem, mag uh, even... U mag straks weer. Ik heb net ook naar u geluisterd. We <laughs> nee, um, hebben nu tien partijen en ik kan me best voorstellen dat je af en toe even achterover moet gapen en denkt van oh, moeten we weer een debat voeren over een, uh, over een walvis of zo. Daar hebben we het eerder over gehad. Daar ben ik het mee eens dat de Tweede Kamer zich daarin best zou moeten beperken. Maar we hebben hierdoor ook diverse wat Klaas Drupstein net ook zei. Iedereen die kan dus kiezen. Dat is democratie. Je hebt de mogelijkheid om een partij op te richten in Nederland. Dat is helemaal niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk om zomaar in de Tweede Kamer te komen. En bovendien geldt nog steeds. De grootste partij heeft de meeste macht. Dat is nu helaas de VVD. Die heeft 41 zetels. De Partij van de Arbeid 38. Dat gaat het de Partij voor de Dieren 2. Die heeft een de stuk de, minder te vertellen. We de willen democratie versterken. En de democratie versterkt je niet door 13, 15, 17 partijen in de Tweede Kamer neer te zetten. die allemaal met elkaar leuteren over één onderwerp en het, de rest van zaken. Maar, maar dus oké, okay, nee, wacht even. Ik, Willem, dat nee, was ik ik dit. Vind het, Willem? Het, het principieel dat we daarna moeten streven. om te zeggen, net als in Duitsland. Als 5% ja. van Punt het, is gemaakt. Geldt, weg we, we gaan even naar het tweede punt. Oké. Okay. Dan denk ik uh, dat uh, een tweede punt, een heel sterk punt, is het ontmantelen van het idee dat in de politiek uh, zwart en wit gecombineerd kunnen worden tot grijs. Dat kan in de schilderkunst, maar in de politiek zien we, hebben we de afgelopen jaren gezien dat zwart en wit, uh, neem Partij van de Arbeid en VVD, dat wordt geen grijs, maar dat wordt een jamboel. En zo is dat. En in het najaar gaan we de consequenties trekken en valt het kabinet en zijn we twee jaar achter de wagen. En wat uh, moeten we dan? Willem, Willem, wel, wel even, even wat. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we zeggen van: als wij van tevoren weten dat zwart en wit zich niet mengen in de politiek tot grijs, moeten we niet aan een coalitie als deze beginnen. Maar wat voor coalitie hadden we dan nu wel moeten doen? Dat is een heel andere zaak. En daar wil ik het nog wel eens een keer over hebben. Maar niet nu. Dat is een andere discussie. Maar ja, nee, maar het lastige is... is je, moet, je moet wel een coalitie vormen in Nederland. Nou, want nou, er is, dat geen is helemaal één... niet erg. Dat kan. Er dan... zijn partijen bereid om dat te doen. En we hebben wel eens een keer eerder uh, coalities gehad van... Ik wil niet zeggen dat het altijd even succesvol was... Maar van zes politieke partijen. Maar dit is... De, daar vraag je om elkaar op de bek te slaan. En dat doen Rutte en Samson dan ook. Nou, dat valt wel mee. Dit, dit hoort helemaal niet. En dat gaat volgende week of volgende maand. Gaat dat gewoon verkeerd? Oh, Oké, okay. reactie. En dat iedereen voorspellen. In reactie, Jasper, daar ben je het wel mee eens. Daar ja. hadden we een beetje over. Uh... Ik ben dit, uh, dit ben ik zeer met uh, u eens, moet ik zeggen. Ik vind het ook een janboel. Ik vind het kleurloos. Ik vind het waterig. Uh, iedereen die op de VVD stemde, die vindt dit kabinet te links. En iedereen die de Partij, partij van de Arbeid stemde, vindt dit kabinet te rechts. Ze hadden, wat mij betreft, had Rutte veel meer. Eerst moeten proberen een rechtskabinet te vormen. Was dat niet gelukt, dan had Samson kunnen proberen een linkskabinet te vormen. Roemer stond daar ook altijd voor open. Dan had je tenminste een kabinet met een veel duidelijker profiel gehad. Maar dit ziet er niet uit. En je ziet ook dit kabinet strompelt naar het einde toe. Nou, het, het, het, en dat is uh, volgens Willem al over een jaar. Maar, uh, maar dat moeten we even afwachten. We gaan ja. naar punt drie, Willem. Nou, punt drie, ja, oké. Okay. En dat is het laatste punt ook, hè? daarna nou, ga ik ja, door. Ik heb uh, er vier. Maar... Nee, maar drie is het laatste. Ja, ik denk dat de Nederlandse economie en de Nederlandse politiek gebaat is... bij het maken van plannen. En dat doen we allemaal natuurlijk. We barsten van de rapporten met plannen die... Maar ik noem concrete plannen... die leiden onder andere tot groei van de economie. En dan bedoel ik daarmee... dat eerst concreet het doel bepaald moet worden... Daarna het proces aangegeven moet worden waar langs dat doel bereikt moet worden. En daar, daarna de kosten bepaald moeten worden die to, de, dat proces opleveren om het doel te bereiken. Wij in Nederland zeggen eerst van het onderwijs krijgt 50 miljoen. Wat daarvoor moet gebeuren, dat weet niemand. In plaats van dat men zegt van wij gaan. Al die kinderen in het VMBO gaan we opleiden tot technici of op dat niveau. En dat gaat dan zoveel kosten. Wij, wij, wij draaien het proces om. Dus eerst een begroting even, we maken? Zoveel, we hebben zoveel geld over... ...voor het onderwijs. En dan zullen we wel zien waar het uitkomt. Eerst een begroting maken. Willem, Willem, Willem. Willem. Willem. Ik wil ook nog bepaalen. af en toe wat zeggen. We gaan eerst een begroting maken... ...en dan vervolgens kijken waar het geld naartoe moet. En dan Jasper Dat van Dijk, gebeurt. reactie. Ja, vind ik ook alweer een uh, zeer interessant punt. Uh, het klopt dat het de verkeerde volgorde wordt aangehouden. Het, het budget is bepalend voor het beleid. Heel mooi voorbeeld nu weer, die, die Joint Strike Fighter. Er wordt dus eerst bepaald... Ja, ja nee, maar, ja, dat is een goed reden Dat heb je net op. over gehad. Dat is het eerst bepalen dat ze die straaljager willen kopen in plaats van eerst de vraag te stellen wat voor leger willen we eigenlijk? Het onderwijs helemaal eens hetzelfde. Eerst wordt het budget bepaald en dan pas wat voor onderwijs willen we eigenlijk? Dus we ...komen toch nog dichter bij elkaar. Ja, en, uh, wil je nog steeds weten welke partij die minister? Ja, ik dacht 50 plus, maar die was er niet geweest als je die kiesdrempel invoert. Moet je luisteren, mag ik nog meedoen of doen jullie het aan? Nee, nu mag niet meer meedoen, dat heeft lang genoeg geduurd en we hebben nog andere bellers. Maar ik vind dat jullie het niet over de JSF moeten hebben, maar over het onderwijs. Ja, Wat vind ik ook, maar daar hebben we het over het onderwijs gehad. Onderwijs Willem, Willem, en... ik zei dat ik naar de volgende bellen ga en dat ga ja, ik ook doen, is, want... Okay. Ja? Ik hoop dat je me gehoord hebt. Ik heb je zeker gehoord en best uitgebreid ook. Dankjewel voor het bedankt. Ben. Okay. Doeg. Doeg. Ben nu aan de telefoon. Ja, goedenavond. Uh, hier met Ben Robredo. Zeg uh, ik heb meer een vraag voor uh, meneer Van Dijk. Nou, die zit hier. En uh, dat gaat om het volgende. Uh, twee jaar geleden heeft uh, de zico bij ons de zenders verminderd. En toen is uh, meneer Van Dijk geloof ik er wel op ingegaan. En heeft beloofd om in te grijpen. En tot op heden heb ik nog steeds niks gehoord van het hele ingrijpen van meneer Van Dijk. Nou, dan, ja, dan moet u even op onze website kijken. Want ik heb mij daar inderdaad boos over gemaakt. Ziggo kledde het zenderpakket uit zonder de tarieven te verlagen. En, en bovendien was het nogal naar dat je allemaal zenders ineens kwijt was. Analoog. Uh, ik heb dat uh, voorgelegd aan de minister en uh, die heeft gezegd dat hij het niet met mij eens was. En dan heb je weer het lot van de democratie. Ik kreeg geen meerderheid. Mijn voorstel ging van tafel. Helaas, want ik had het graag voor u willen regelen. Is de radio daaraan... Uh... De rechten van de mensen niet meer, vraag ik me wel eens af. Want het is net als uh, bijvoorbeeld ook... Uh... Ons rechtsstelsel heeft de heer Teven mensen die minder draagkrachtig zijn niet meer de mogelijkheid om te kunnen produceren. Klopt. of pro Procederen. Ben? Ben? Ja. Ik hoor alles dubbel. Heb je de radio aan? Ja, ik zal hem uitdoen. Ja, ik vind één keer wel genoeg. Zo. Dat is beter hè. Ja. Um, het produceren, daar hadden we het over. Maar uh, wat was het punt eigenlijk, Ben? Want het gaat er over die... nou, het punt is... Gewoon dat we hier eigenlijk altijd. Uh, ik heb altijd geweten dat in de Wester dat we een, een recht hebben op vrije communicatie. En hier wordt het eigenlijk een beetje min of meer onnoemd, toch? Eh, Door dat psycho al... <lacht> zinders verwijderd. Nou, ik snap niet, want het is eigenlijk een soort vorm van een. Ja, ik noem het gewoon blackmail, want ze gaan de mensen gewoon dwingen om op hoe uh, uh, net? Uh, niet analoge, maar digitaal, maar digitaal over te gaan. Dus maar, het lijkt gewoon op net of wij gewoon gedwongen zijn... en helemaal geen eigen keuze hebben... waar we over eigen onze senderpakket kunnen beschikken. Ja, maar het punt was dus dat, dat u het idee had... dat Jasper van Dijk iets beloofd had dat hij niet waar nakwam. Maar dat is nu uit de wereld geholpen, begrijp ik. Dat mag ik hopen, want ik heb, ik heb gezegd dat ik, uh, ik heb toen een, uh, een meldpunt ingesteld. En u heeft daar denk ik op gereageerd. En dat was heel goed. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb toen duizenden reacties gehad van boze televisiekijkers die meer moesten gaan betalen voor minder zenders. En inderdaad, werden gedwongen om digitaal te gaan. Ik heb dat toen in de Tweede Kamer ingebracht. En geen meerderheid. En dat heeft het niet precies. gehaald. Helaas. Ben, dankjewel voor het bellen. Ja hoor. Goedemiddag. Dag, goed. Komt er nog muziek eigenlijk? Ja, dat dus had ik, ik ook had nog verzoekplaatjes gedaan. Ja, ik weet niet. Doen we, kijk even naar de, naar de jury. Nee, nee we, we hebben nog maar 10 minuten. We hebben oh. nog... Man, dat is nog een enorme. Ja, dit, dit is democratie. Hè? De, al die mensen die willen bellen, die geven wij nu het woord. En uh, de eerste is. Uh... Oh nee, ik doe eerst even een tweet nog. Van kolonel X. Nederland heeft, een, uh, heeft wel een sterke man nodig... maar niet in de vorm van een allesbeheersende. Uh, Iemand die daadkrachtig al zijn beloftes uitvoert... en vooral open en eerlijk naar de burgers is. Dat heeft Nederland op dit moment nodig. Je hebt heb bijna niks tegeninbrengen. Volgens mij staat dat een uh, staat als een huis. Goed, goed punt. Even kijken. Oh, um, um, qua democratieopvatting blijkt Jasper van Dijk, SP... superconservatief... In Nederland is alles goed geregeld dus. Ja, nou dan, als alles goed geregeld is, dan zie ik dat als een compliment. Heb en jij het ook niet allemaal gedaan? Euh, nee, maar ik word hier conservatief genoemd. En als die persoon dat bedoelt omdat ik trots ben op het systeem dat wij hebben... en daar natuurlijk kan er van alles verbeterd worden... maar in essentie vind ik het een mooi systeem en veel beter dan bijvoorbeeld een dictatuur, dan denk ik, uh, daar moeten we blij mee zijn... in plaats van er de hele tijd over te klagen. Ja. Aan de telefoon nu uh, naar John. Ja. Hallo. Hoor je mij? Jazeker. Hoor je mij ook? Oké. Okay. Ja, Jazeker. Okay. Het gaat om het uh, volgende. Vertel het In dus. de voor de verkiezingen zouden er in de verkiezingsprogramma's... bij elke partij drie punten moeten staan, of vier... Waarvan men na de verkiezingen niet meer mag afwijken. Breekpunten. B ja. Uh, dan kom je uh, in sommige uh, constellaties tot uh, problemen. Dat is niet erg. Want dan kan je zeggen van... Uh, we schrijven nieuwe verkiezingen uit met aangepaste programma's. Of uh, de, coalitie, de, de beoogde coalitiepartijen uh, die zouden een nieuw, een nieuw uh, regeringsprogramma kunnen schrijven... en dat via een referendum kunnen laten goedkeuren. Ik vind... Uh, vind Breekpunten vind ik heel lastig. Want dat is nu eenmaal heel moeilijk in een coalitieland zoals wij zijn. Maar ik vind wel... en dan zal ik ook proberen om uh, een idee in te brengen... Ik vind wel dat het... Begrijpelijk dat kiezers denken, nou, ik heb op die partij gestemd... en die doet nu iets heel anders sinds ze in de regering zitten. Zou je daar misschien vanaf kunnen komen... als je voor de verkiezingen aan partijen vraagt... met wie ze graag willen samenwerken... en als ze dan met die partijen gaan samenwerken... welke punten ze dan zouden willen verwezenlijken? Want kijk naar de afgelopen verkiezingen. De Partij van de Arbeid stond lijnrecht tegenover de VVD... En wat hebben we nu in de regering? Die twee partijen. Dat is ja. gewoon heel moeilijk te begrijpen voor veel mensen. Dat, en ja, dat wil je ook niet. Precies. Dus eh? zou het een idee zijn om partijen voor de verkiezingen te laten zeggen... welke andere partijen hun voorkeur heeft als het gaat om coalities... zodat de kiezer daar ook uh, rekening mee kan houden? Ja, maar dat is met de vrijbelevend, uh, Jasper. Ja, uh, Want daar kan men dan toch weer van afwijken. Wat ik wil is dat de, dat de kiezer de partij waarop hij kiest bindt aan zijn programma. Mm -hmm. En, en wat, dat, er wordt, dat, er wordt dat, wel eens gesproken door uh, bijvoorbeeld die G500 hè, van uh, mm -hmm. uh, Sywert van, van Linden. Uh, die, uh, die had het over dat, uh, dat je de coalitie kiest. Mm. Dat dat van tevoren ja. bekend wordt gemaakt. Nou, is dat... Dat, dat is mijn voorstel. Ook in zekere zin. Hè? Ja. Dus laat, vraag nou in ieder geval van tevoren... Nou, aan ja, partijen is... met wie ze willen samenwerken. Nou, dan zegt u, ja, dat is te weinig hard. Uh, maar we hebben geen twee-partijenstelsel. Er zijn ook mensen die dat zeggen. Hè? Dan heb je gewoon twee blokken, zoals in Engeland of Amerika. Daar ben ik ook weer niet voor. Want dan wordt de, de keuze wel heel beperkt. En dan wordt het wel heel waterig, die blokken. Ja. Kijk, kijk, wat ik dus uh, voorstel... Is dat uh, men dan gaat onderhandelen. En dan uh, kan, kan men, men is dan verbonden aan, aan uh, de, die, die drie punten. Dat zijn de, richt, de richtlijnen waarna men handelen moet. Oké, okay. John, ik wil het hier graag bij laten omdat wij uh, ja? nog wat mailtjes hebben en nog wat bellen. Dus dankjewel voor het bellen. Oké, okay. en het zit er dag. bijna weer op dag. Goeied. Uh, Nicolaas Mulder schrijft. Uh, uh, via de mail, we kunnen niet alles voorlezen... dat kan ik nu vast vertellen. Dus sommige mensen hebben geschreven en dat komt dan niet in de uitzending... omdat het gewoon te veel is. Na mijn mening als jurist en filosoof... worden de verkiezingen te veel gehouden op korte termijn onderwerpen. Beter zou zijn als partijen meer aandacht geven... aan hun lange termijn doelstellingen. Laat de VVD melden dat ze voor pure gereguleerde markt zijn. Uh, en de Partij van de Arbeid dat ze voor onderlinge solidariteit zijn. En vooral, hoe ziet een maatschappij er idealiter uit? Nicolaas Mulder. Is dat? Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, het is heel goed als mensen weten wat een visie is. Ja, dan kom je toch weer op dat verhaal van Rutte vorige week. Uh, wat hun lange termijn visie is voor het land. Daar ben ik, het, daar ben ik voor. En niet alleen maar korte termijn. Impulspolitiek. En je zou daar ook in het onderwijs best aandacht aan mogen besteden, zodat leerlingen, jongeren, dus ook worden voorbereid van verdiep je in, in partijen. Want het, het zijn wel de, de, de mensen die uh, jouw land gaan regeren. Ja, nog even een andere mail van Mustafa. Die schrijft, ik vind het uiteindelijk toch een schijndemocratie. Hoeveel kiezers kennen, de partij, kennen het partijprogramma van de partij waar ze voor kiezen? Kiezen ze niet vaker voor momenten van de leider, goede sterke momenten... en dus de sterkste man? Denk maar aan alle campagnes die er geweest zijn. Verder is zo'n democratie die vaak bestaat uit een coalitie... maar voor een jaar of vier, acht, als ze het goed doen. Ik vraag me dan af in hoeverre ze durven en kunnen doorzetten... op lange termijn besluiten. Toch weer die lange termijn. Ja, het gaat nog even door, maar... De moet ik het nu even bij laten. Uh, ik ga denk ik maar even zonder uit laten reageren. Op, uh, uh, of naar het laatste beller. En dat is Ed. Goedendag. We hebben nog twee minuutjes. Ja weet ik, ik zal het kort houden. Ik ben heel tevreden met onze democratie. Maar één ding stoort me ontzettend. Die leden van de Eerste Kamer. Die ken ik bijna geen een van allen. En die je ken, dat zijn allemaal erebaantjes. Ik vind, we moesten als burgers rechtstreeks die mensen van de Eerste Kamer kunnen kiezen. Niet zoals nu via de Provinciale Staten, maar rechtstreeks. Want hoe kun je in godsvredesnaam, als je burgemeester van een grote stad bent, ook nog anderhalve dag besteden aan de Eerste Kamer? Mm -hmm. Jasper. Ik, ik woon in Nijmegen, hè? Ik uh, dacht wel zoiets uh, te, te horen. Ja, de graaf bijvoorbeeld, die, die was hier al burgemeester. En dan gaat hij ook nog anderhalve dag. Kan ja. Dat kan toch ja. niet? Ja. Ja, nou, wij zijn ook niet heel enthousiast over de Eerste Kamer als instituut. In die zin dat het toch vaak het, het huiswerk overdoet van de Tweede Kamer. Ja. En we hebben wel eens gezegd, van zou je dat niet moeten samenvoegen bijvoorbeeld, maar niet uh, twee keer hetzelfde werk gaan doen. Nee. En, en uh, direct uh, kiezen voor Eerste Kamerleden? Ja, dat is natuurlijk ook een ingewikkeld systeem van getrapte verkiezingen met provincies. Maar waar voelen wij ons er meer bij betrokken? Nou, nou worden die mensen... Ik, ik zie het, ik voel het, ik, weet, ik kan het niet bewijzen maar iedereen wordt er maar ingeschoven. keer oh, je hebt nog wat niks te doen. Heb je nog anderhalve dag van jou oh, hier, ga je maar in de eerste kamer zitten. Dat levert je nog heel wat op. Zo en, denk ik wel Ja, en dan, en dan zijn het allemaal die eerste kamerleden, Elko Brinkman, Marleen Bart, Tom de Graaf, inderdaad. Die hebben dan ook nog allemaal andere baantjes en dan zitten ze in de zorg en in de bouw. Ja, het Precies, allemaal dubbel, dubbele Ach, nou, bedden. Ja, het, zijn, het zijn nou ja, eenmaal, het is ja, geen fulltime ja, baan. baan. Als je mij nog vraagt wie er op dit moment de voorzitter of voorzitter is van, het eerst, van de Eerste Kamer, weet ik het niet. Het is een mevrouw, weet ik. Ja, ja nee. dat is een lastige, want ja. die zit er nog niet zo lang. Nee. Want de, de, maar die, die doet het goed, heb die, ik maar laten. Ja, de, de voorganger was Fred de Graaf, dat weet ik niet. Dit wel. is een prijsvraag. Wat is haar naam? Meneer Ed, ik dank u wel. Goed zo. En uh, goedenacht nog. Want het zit erop. Ik ga vast vertellen dat uh, er maandag wel weer een nieuwe aflevering is. Dan praat Lex Bolmeijer met Ghassan Dahan, politicoloog... gespecialiseerd in oorlog en defensie. Op Prinsesdag wordt duidelijk hoeveel er bezuinigd moet worden op defensie... en hoe de toekomst van de krijgsmacht eruit ja. zou kunnen zien. En wat zijn nou toch met die... Uh, ja, die eh, de, uh, uh, die is ze eerst ja. kopen en dan een visie bedenken. Uh, uh, Daan is van mening dat uh, in Nederland een afgeslankte krijgsmacht... met minder ambitieuze doelen volstaat. Daar ben jij het vast mee eens, Jasper Dat is een SP'er. Wie, wie is dat? Jasper van Dijk, hartelijk dank voor je komst naar Kaasloena. Wij maken nu plaats voor Woord van Nora Romanesco. Ik dank iedereen voor het bellen, voor het mailen, voor het twitteren... en voor het luisteren. Goedenacht, prettig weekend. En wat mij betreft, tot volgende week.